Een mooi gezelschap hier aan tafel, namelijk Chef Verhoeven, Wil Hever, Kees Daasdonk en Fons van Dijk. Een gretig gezelschap, geloof ik. Want ze waren al zo'n beetje aan het beginnen. Gretig. En, nou wel. gretig. <laughs> Bernhard uh, is uh, vanavond ook uh, present in de studio, vervangt uh, Els van Kemenaarde. We gaan uh, praten met Chef uh, Verhoeven over uh, de klimaatbeheersing. En uh, we vragen hem ook of de Golse politiek tam is. Dat is een oordeel, een waarneming van uh, Bas Vermeer. We zijn benieuwd of Chef dat ook vindt. We hebben de ervaring dat met Chef in Goolse kringen het nooit tam is. Dus ja, <lacht> dan willen we toch echt wel eens weten of het dan inderdaad anders is. Hever <lacht> uh, hebben we uitgenodigd, omdat. Uh, hij staat voor een uh, burger die, die zegt 1,8 miljoen voor klimaatbeheersing in het gemeentehuis. Wat is dat nou toch? Dus hij uh, verwoordt uh, die stem en, en uh, we zullen daarover dus uh, uh, een geducht uh, woordje wisselen. Uh, vooral als we dat afzetten tegen, tegen wat er aan cultuur... Uh, dat is de goede uh, wat, ja. Wat, wat er nog overblijft voor, voor cultuur als we zoveel aan klimaatbeheersing <laughs> moeten doen. Uh, met Kees van Daasdonk en Fons van Dijk gaan we praten over het uh, Midzomerfestival... Maar, zoals altijd, eerst het hondje. Wat was er in het nieuws? Wat was er nog meer in het nieuws? In Gol. Nou, Bernhard, zou jij willen, willen beginnen? Ja, ik heb een paar nieuwtjes verzameld. Als eerste vanochtend in de krant vond ik wel grappig dat Tilburg niet gaat deelnemen aan het VNG-congres. En ik kijk even naar chef. En Goorl stuurt er maar liefst vijf ambtenaren naartoe. Op 65 juni dan, dan feesten ze, dan bestaan ze 100 jaar. En dat wordt dus feestelijk... Herdacht. En uh, Tulburg bestelt geen geld aan. En Goorle Voor vijf ambtenaren. Vijf en, ze, en ze blijven ja. zelf een nachtje slapen. Vijfmaal 800 euro ontreegeld, of niet? Zo ongeveer, denk ik. Zo. Oh, en, en een nachtje slapen. Een Duur feestje. Maar dat viel me dus op. Maar misschien dat uh, chef daar nog iets van kan zeggen. Dames. Ja, dat laat ik maar meteen reageren, want je had een paar nieuwtjes. Uh, het is inderdaad ja. zo dat uh, iedereen die afweging zelf moet maken. Je bent natuurlijk lid van de VG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, die ieder jaar een congres houden. Daar, is, uh, daar kun je toch wel het een en ander opsteken, afhankelijk van de portefeuille. en Voor de aardigheid misschien te melden dat bij ons uh, niet alle bestuurders gaan, maar uh, en het zijn ook geen ambtenaren die gaan, maar het zijn bestuurders die daarvoor worden uitgenodigd, die zelf afwegen of hun portefeuille dat een meerwaarde heeft uh, voor het belang van Gorelen. Oh, zijn ambtenaren? Dus, uh, dus ja, het dus zijn, zijn bestuurders. Wethoudersburg, wethouders. Ja, wethouders, oh, dat gaat het hele college. Als je het hebt over vijf. Dan gaan er vijf. Uh, als je naar het hele college kijkt en de secretaris hoort erbij... Oh. dan zijn er dus zes en dan gaan er vijf. Dan gaan er vijf. Ja. Wie blijft er dan thuis? Uh, in dit geval aan mij de eer om uh, Goorle hier uh, oh. te, te behoeden voor... <laughs> <laughs> voor maar uh, nogmaals, ik, dat iedereen maakt zelf die afweging... Ja. En uh, ik ben er ook wel eens geweest. En uh, in dat geval was dat, uh, dacht ik, nodig. En In dit geval wat minder. Mm -hmm. ma ma mag ik eens vragen, chef? Heeft een gemeente Goorlen wat aan het lidmaatschap van de VNG? Ze bestaan 100 jaar, dus natuurlijk uh, ja, keurig, geweldig. Dan denk ik, ja, maar wat heb je eraan? Wat, wat word je als gemeente daar wijzer van? Behalve dan dat het toch al wat geld kost en het uh, contributiegeld. Ik weet niet precies wat het kost, eerlijk gezegd. Maar uh, ik. Ik kan me bijna niet voorstellen, ik weet dat niet zeker, leuke vraag overigens, dat er, een, dat er gemeenten zijn die geen lid zijn. Aha. Die zul je misschien wel hebben, maar uh, over het algemeen uh, heb je uh, de VNG als vereniging, dat is natuurlijk een belangenbehartiger, die namens de gemeente met de regering onderhandelt. Uh, de VNG die maakt uh, nogal eens een keer uh, modelreglementen die je die gemeente dan niet zelf hoeft te maken, maar die je dan overneemt. Uh -huh. Dus uh, wat dat betreft uh, voorkomt dat ook een grote rechtsongelijkheid tussen verschillende gemeenten, denk ik. Je hebt daar uh, in het algemeen heel veel steun aan. Toch wel. Ja. Oh, nou. ja, dan ja, moet ik, het, hè? He? Ja, dan moet ik het dan mee doen. Ik, ik dat, ja. zou, zou graag uh, tegenin ja. maar dan moet, dan moet ik het toch... Uh, maar, maar laten we dat bewaren voor de volgende keer. Dan bereid ik me daarop voor. Dit okay. is wat ik zo <laughs> okay. uit mijn blote hoofd uh, okay, hier maar even het. op tafel leg. Het houdt het goed, chef. Ja. Nou, dan uh, las ik ook nog uh, even kijken... dat zaterdag was de nationale voorleeswedstrijd in Goorlen... is gewonnen door Robin Ketelaars uit Oosterwijk... en die is daarmee de beste van Brabant geworden... Ik las dan wat uh, somber nieuwtje dat er donderdag in het kanaal dus, uh, het lichaam van een vrouw is, is gevonden. En dat bleek toch een 65-jarige inwoner van Goorlen te zijn. Dat vind ik toch eigenlijk heel bedroevend nieuws. Ook nog las ik in de krant dat uh, er geen zeg maar, tips zijn in het onderzoek naar autobranden in Goorlen. Tot nu toe bij die gemeente, er waar was ik weer ergens in Nederland, achterna gaan, Waar dus ook een ook nodige auto in brand is gestoken, ik hoop het niet. Maar uh, had ik nog meer. De Gorse hockeyers doen het geweldig goed, de, de vrouwelijke hockeyers. En uh, willen naar de eerste klasse. Ze staan inmiddels bovenaan. En dan uh, de skihal. Er komt een, uh, zijn plannen om een skihal te bouwen bij de sauna. Ik hoop alleen niet dat het een uh, gigantisch groot gebouw wordt, chef. Vergelijkbaar met die afgrijzelijke hal daarnaast de, de speeltuin. Ja. Want er is ook een miskleun, er is horizonvervuiling ten top. Ja. Dus ik hoop dat het daar meevalt. Dat en dan donderen iedereen in het water natuurlijk. Hè. Dan, ja. Kan je enige idee hoe groot het gaat worden? Ja, daar heb ik wel een idee van wat de plannen zijn. Daarom heb ik ook, en het, uit hetzelfde stukje in de krant heb ik kunnen lezen, dat Goorlen niet zit te wachten op zo'n golfplaten doos. Mm. Maar als het architectonisch kan worden ingepast en dat het, uh, laten we zeggen, een, een soort uh, ja, accent is bij de entree van Goorlen. want daar ongeveer moet je denken bij de sauna. Mm. dan is het principe van een skihal en van het, uh, het ja, laten we zeggen, recreatie en toerisme wat meer bevorderen. Mm. dat zou voor Goorlen best uh, een aardige, aardige ding kunnen zijn. Ja. Maar je hebt inderdaad te maken met hoogte, met uh, materiaalgebruik in de buurt van de rechte hei, hè, Natura 2000 gebied. Ja. Dus uh, in principe, laat maar eens zien wat je kunt, ja. maar dat is op dit moment het standpunt. Uh -huh. Dus het is geen nee, maar wel een prikkelende opdracht denk ik voor een architect, om er iets van te maken wat ook nog te betalen is. Ja, en zo'n zo uh, skihal, daar zit natuurlijk ook heel veel klimaatbeheersing aan. <laughs> Dat lijkt me wel, ja. ja het is lijkt me wel zelf wel, ja. koud. Ja, nee, daarom, gaan maar, ze, daarom gaan ze het uitproberen binnen nou, Dan kun je daar de ambtenaren naartoe brengen als het te warm wordt in het gemeentehuis. Nou, uh, uh, uh, jullie weten al lang dat ik niet technisch ben, maar net zoals de koelkast, die heeft warmte nodig om te kunnen koelen. Ja. En die warmte van de sauna, die kan natuurlijk heel goed gebruikt worden om te koelen op de, op de, op de, op de ski oh, ja, dat ja, vind ik een hele slimme opmerking. Dat kan ik erachter eens. En andersom, chef. Heel, heel, heel, heel nee, andersom weer. Uh ben, dat was mijn nieuws. Nou, je had heel wat, eh, Bernhard. Ja, ja. ik Eens kijken, wat zal ik vertellen. Ja, gisteren eh, zijn we dan ook naar, naar het Koren Festival geweest. Het was koud. Het was, eh, ja, ik ben eh, niet de hele middag daar geweest. Maar ik heb wel soms een anderhalf uur daar rondgelopen. Eh, het was eigenlijk jammer dat het zo koud was. Ik hoop dat het Midsommer Festival wat, wat mooier weer heeft. Hè, wat aangenamer zal zijn. Um, dat was ook uh, de tent van het kelder. Ik weet niet of iemand van jullie naar, naar, de, naar die tent is geweest, naar, naar de keldertent. Nee. nee. nee. nee. nee. Was het lawaaierig, Ben? Of het uh... was wel te horen, jawel. In Grobbendonk was het te horen. Oh, maar nou, dat klinkt aardig. Maar dat ik zeg, was het lawaaierig? Nee. Het, het was te stoor. horen. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, verder zou ik het niet weten. Maar jullie mogen meedoen. Fonds, wat uh, zou jouw nieuws kunnen zijn? Afgelopen week? Ja. Uh, ...dat uh, wijkcentrum De Wildakker ja. open zal blijven. Mm -hmm. En uh, daar zitten wel voorwaarden aan... ...maar gelukkig heeft men in de gemeenteraad gekozen voor optie 4. En dat betekent dat men gekozen heeft voor het alternatief... ...dat uh, beide wijkcentra de Deel en De Wildakker hebben aangedragen... ...om het sociale kapitaal dat er is om dat uh, te versterken en uit te breiden... Uh, ...in relatie met de wet van de maatschappelijke ondersteuning. Nou ja. En ik moet zeggen dat ik uh, erg uh, uh, blij ben... ...vooral voor de gebruikers van onze uh, lokaliteit... ...dat die uh, weer even rust hebben. Want ruim twee jaar geleden was het precies hetzelfde, het verhaal. En uh, de gebruikers worden er wel onrustig van. Mm -hmm. En nu kunnen we tenminste zeggen... ...nou, laten we maar weer... Uh, Verder gaan, kijken wat dit oplevert. Maar er is uh, misschien nog een beetje bestuurlijke onrust, want wordt er niet opgeroepen om uh, samen te gaan met... Ja, uh... dat wordt ook gedaan, maar uh, ik denk dat het heel verstandig is om dat in, de, uh, in geleidelijkheid te doen. Eerst een werkgroep rondom de WMO gezamenlijk uh, instellen en dan kijken in welke relatie we wat we met elkaar kunnen gaan doen richting één uh, maar ik maar, denk dat je de kort, volgorde moet... Uh, is het nou voor jaren veilig gesteld? Ik bedoel, uh, het gaat uh, niet ja. dicht, het gaat niet dicht. <coughs> maar uh, drie, vier, vijf jaar, wat, wat, wat, wat is de toekomst? Dat, uh, <coughs> Ongewis? Een, een termijn is daar niet aan gesteld. Uh, ik heb nog even een vraag zo van... Uh, de, uh, het college vroeg om een vervolgonderzoek om te, die te doen. Ik heb eigenlijk niet meer over het vervolgonderzoek gehoord, dan alleen dat er een keuze is gemaakt voor optie 4, mm -hmm. en wat ik net heb verteld. En daar zit toch een voorbereiding aan en, en een termijn. En in die termijn is ook gesteld dat de subsidie wordt afgebouwd tussen een middellange termijn, drie jaar, vijf jaar. En in die range moet je gaan kijken hoe dat je kunt uh, overleven, denk ik. Mm. Ja. Voorlopig goed nieuws voor de Wildtakker. Vind ik wel. Hoe kijkt de directeur van het jaar van Mazouhuis daar, daar naartoe? Oh nee, ik vind het prima dat de wildhakker blijven staan. Ik vind het... De wildhakker vind ik zeker in buurtniveau echt een functie. Ik ben er alleen maar blij mee dat de wildhakker ja. gehandhaafd blijft. Mm -hmm. ja. Nou... Wij vinden dat we niet op buurtniveau uh, functioneren, maar okay. op uh, dorpsniveau. Ja, ja, ja. Maar ook dan blijft het ja, verhaal precies hetzelfde. Ja, ja, uh, daar zitten bij ons toch andere doelgroepen binnen. Ja. Ja. Uh, mensen die niet zo vlot uh, hier binnen stappen, ja. in het ja. Jan van nee, En daar is, daar is niks mis mee. Ja. Maar ik denk dat je uh, meerdere pijlen ja. op je boog moet hebben binnen. De gemeenschap als schoolen, ja, om uh, verenigingen, gebruikers, ja. uh, accommodatie aan te bieden. Ja. Beeldwakker en uh, Jan van Mezouw, die bijten elkaar niet. Nee, want ja. we zitten samen in de festival ja, En we zitten andere... samen bij de Week van Amateurkunst. Dus ja. Uh, ja. kom maar op, we doen het samen. Kom maar op, we doen het samen. Goed. Ja. Dit uh, noemen we niet TAM, dit, uh, dit is ook uh, gewoon uh, heel prettig dat het zo kan. <laughs> um, had jij nog meer uh, fonds? Nee, dit, dit vond ik voldoende. Voldoende, Wil. Nou ja, waarvoor ik hier ben, dat is eigenlijk de tsunami van geld die ineens overgoor, wordt uit, over het gemeentehuis wordt uitgestart. Dat is van... het onderwerp, daar komen we over te spreken. Maar maar, maar, ja, ja. Dat is als het ware dit, dit, dit, dit een mijn, mijn, ja. uh, mijn uh, 1,8 miljoen die me zo verbaasd heeft, maar daar komen we inderdaad zo over te, te spreken. Te spreken. Ja. Ja. En als het verder geen nieuws, maar wel verbazing dat de Chinese muur me nog altijd in uh, gedeeld over hen blijft staan <laughs> op het oranjeplein. Ja, maar die Chinese muur, daar hebben we het hier ook al vaker over gehad, maar... De inspanningen van de afgelopen maanden lijken vooral gericht te zijn op het, uh, op het behoud van de Chinese muur. Nou, nou zijn er de laatste tijd ook wel wat uh, funderingsdingen uh, uh, te zien. Wordt, nou, uh, maar maar voor, voor dien dacht ik, het gaat alleen nog maar om, om het in stand houden van die rest, uh, muur. Ja, ja. Chef, jij kijkt misschien ook wel eens uit het raam vanuit het gemeentehuis. Zeker. En wat heb jij gedacht? Van, schiet het hier wat, nog wat op of uh, heb je dat niet gedacht? Ik kijk naar de bomen die de molen dan... Uh... <laughs> nee, maar als ik aan de voorkant kijk, dan zie ik inderdaad daar nog wat resten van het bondsgebouw staan. Ja, ja. Um, ik weet niet of, dat is toch ook wel duidelijk, denk ik, vergoorden zo langzamerhand, dat dat ook een keuze is van de ontwikkelaar om die te laten staan. Um, um, we hebben daar te maken met uh, renovatie, niet lachen. Ja. Want uh, er is ook nog wel wat... Uh, tijdens uh, het, het afbreken van wat er dan weg moest is, zijn er een paar dingen fout gegaan. Daar was, zat bijvoorbeeld ergens een balk die verrassend was waardoor er uh, minder kon blijven staan. Er is nog voordat er gestut werd er een stukje omgewaaid wat eigenlijk had moeten blijven staan. Ja. Maar niettemin, uh, hun hele plan uh, wat ze hebben ingediend is gebaseerd op een renovatie van, uh, van het uh, bondsgebouw. Van, vanaf nu is daar geen sprake van in onze ogen. Grotendeels groot, de overmacht. Hm. En mensen die zeggen van ja, dat hebben ze met uh, voorbedachte raden gedaan. Uh, die moeten, zouden dan maar eens moeten bewijzen. Ik weet hoeveel moeite ze gedaan hebben om het wel uh, zoveel mogelijk te behouden. Ja. Want de renovatie valt onder een ander regime bij de gemeente dan een volledige nieuwbouw. En dat heeft ook met parkeren te maken met allerlei andere zaken. Dus uh, ik ben blij en dat ook jullie gezien hebben dat uh, nu uh, het werk weer verder gaat. En dat, uh, er zijn een aantal nieuwe constructietekeningen bij ons binnengekomen bij de afdeling Vergunning, verlening en handhaving. Die voldoen aan de regels en aan de eisen die ze nu... Want ook dat hebben ze moeten veranderen. Vandaar die vertraging. Dat het nu verder kan... En ik verwacht dat daar, als ik de, de, de tekening mag geloven, die daar, wat het eindresultaat zal zijn, dat er een prachtig nieuw gebouw op de op ja. Rijnplein bij komt. Een, met nieuw, een... een nieuw gebouw, chef. Ja. Er, komt nieuw er komt geen nieuw bondsgebouw. Er komt geen nieuw bondsgebouw. Er komt wel een gebouw, oh. gebouw wat aan de uit, uiterlijk nog steeds die. ...kenmerken van de Amsterdamse schoonheid, ...dat er ja. heel veel lijkt op... Hè? ...mensen zoals jij en ik, eh, Bernhard, die het Bondsgebouw goed gekend hebben... Die ...zullen zeggen van ja, zo zag het eruit... ...zeker aan de ja. buitenkant, het wordt wel wat hoger... ...en het wordt ook een stuk groter... ...met een, denk ik, fantastische nieuwe bestemming... Ja. namelijk het gezondheidscentrum. Gez gezondheidscentrum. Ja. Nou uh, heb ik daar zitten kijken... ...naar, uh, naar, naar, die, naar die dingen... ...en, en ik, ik ben een leek... ...dat moet ik toch wel erbij vertellen... ...maar ik zie daar geen kelder komen. Um, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar als je daarmee bedoelt dat het kelderke ja. terug zou komen, die komt wel terug. En er is door de raad. Uh, een, een, uh, ja, de, de wethouder is door de raad gevraagd om de vorige wethouder om erop aan te dringen bij de ontwikkelaar om het kelderke daar een functie in te geven, een plaats in te geven. Ja. En uh, dat is wel, dat is wel een, een puzzel geweest om dat op te lossen. Maar die komen er ook naar mijn grote tevredenheid terug in. Maar niet in een kelder? Maar niet in een kelder. Ah, kijk, kijk, kijk. daar heb ik dat toch goed ja. gezien. Want daar, daar wordt geen niets uitgediept. Nee, uh, wat, nee. wat, wat je een kelder nee, zou kunnen op, noemen. Nou weet ik niet zeker of er een kelder in komt. Maar ik weet toevallig dat het hmm. kelderken, als ja, zeg maar zeggen, jongere sociëteit, dat die een, een, een plaats krijgen in dat gebouw. Ah, zo. Maar het gebouw is wel met de kenmerken dus van de Amsterdamse school? Zeker, dat, uh, zeker. Ja, ja. Ja, die, die wat ja. dat hoger doorlopende muren in het dak en rechtop ja. staande pannen. En, uh, ja, ja. Oh, ja, dat okay. komt terug. Ja, ja mooi. Kees aan de beurt. Wat was er nog meer in het nieuws? Ik heb uh, niet zoveel van nieuws uit Goorlen uh, gelezen. Ik ben vandaag uh, heel de dag bezig geweest met mijn uh, nieuwe programma boekje. Ik had de eerste proefdruk uh, gekregen het voor, het het, nee, voor het nieuwe seizoen van oh, uh, Jan van, van Mezouw. Op oh, oh. uh, 8 mei hebben we de presentatie daarvan en uh, ja, ik ben daar vooral mee bezig geweest vandaag. Uh, maar ik heb de eerste proefdruk gezien, dus ik was er heel tevreden over. Oh. En, uh, 8 mei wordt hier gepresenteerd. Ja, dat zit eraan te komen. Dat ja. duurt al niet zo lang meer. Nee. Uh, chef, je mag het uh, rondje sluiten. Ja, dat zal ik doen. En uh, uh, dus in, dit, in dit geval, en dat is voor het eerst denk ik, uh, heb ik heel verdrietig nieuws eigenlijk meegemaakt. Er is in, uh, op het gemeentehuis een van onze collega's is overleden. En uh, dat slaat bij ons in als een bom. Bij mij en bij alle andere collega's ook. Uh, Maria Honing is uh, overleden. Maria werkt al heel lang op het gemeentehuis. Is een bijzondere collega. Vanwege het feit dat ze zich met allerlei andere zaken buiten het werk ook altijd bemoeid heeft. In de goede zin van het woord. In de OR, in de personeelsvereniging, fietstochten, noem maar op. Maria was altijd, uh, uh, uh, laten we zeggen, haantje de voorste bij dat soort dingen regelen. Uh, uit het leven weggerukt eigenlijk in een heel korte tijd. Uh, dus een week of zes ziek geweest. En uh, ja, dat, uh, dat is wel wat ons uh, de laatste dagen heel erg bezig houdt. Oh, dat gehouden. is heel erg verdrietig, 50, ja. ja. Uh, Marie is in maart 58 geworden, als ik het niet vergis. Dus ja. jarenlang bijvoorbeeld uh, secretaresse geweest van uh, burgemeester van de Wildenbeer. Ja. En uh, ja, als je een foto ziet, dan herken je haar onmiddellijk. Ja, ja ik heb ook wel dus, uh, beeld van haar, ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is, uh, ja, triest heel, heel triest nieuws. Ja. Ja. Zo. Ja, inderdaad, ja, triest. Nou, um, en een uitvaart daar... Gaat iedereen naartoe? Uh, ja, er, er is een natuurlijk uh, binnen, binnen de gemeente wel er zijn een aantal mensen die zich uh, uh, bezighouden daarmee hoe we daar als uh, mm -hmm. gemeente, als ja. werkgever en als collega's, uh, hoe we ons daar uh, zullen vertegenwoordig, vertegenwoordigd laten zijn. En uh, dat wordt prima geregeld. Daar ben ik helemaal uh, van overtuigd. Goed. Maar was het toch een onverwachtje? Je... Nou ja, uh, het, we, we, hebben, we hebben een aantal weken geleden te horen gekregen dat ze ernstig ziek was. Ja, ja. Maar uh, ja, dat het zo snel zou gaan, dat, ja. had, uh, tenminste, ja, dat had niemand bevroet. De laatste dagen was duidelijk dat het heel slecht ging. Maar uh, ja. we zijn toch wel heel erg geschrokken allemaal. Ik vind ook als je je pensioen niet eens haalt, uh, dat vind ik altijd intens triest. Hè? Ja. Toch? Maar ja. John. Nou, laten we dit even bezinken. En misschien is het dan goed, Bernhard, om, om een stukje muziek te, te laten horen voordat we naar onze onderwerpen gaan. Het is, uh, ja, oké, okay, dat, dat kan. Ik heb een cd meegebracht en uh, die heet uh, A Touch of Garner. En dat wordt gespeeld, en dan kijk ik even naar, uh, naar onze tandarts Wil Hever. Dit wordt gespeeld door uh, een tandarts, Dr. Frans de Wijs. En deze cd, die stamde uit de tijd van uh, Willem Duis en hij zijn... leefde. Ja? Hij is ook dood. Is, is die man overleden? Ook jong, plotseling ja. overleden. Oh ja, want ja. hij woonde in Beeldhoven, ja. las ik ja. op, de, op ja. die... Ja. In ieder geval, die man kon geweldig goed uh, piano spelen, echt in de geest dus van Erl Garner. En dat nummer heet uh, The Lullaby of Birdland, dat is een nummer van George Shearing. En het is eigenlijk een eerbetoon aan, aan diezelfde Erl Garner. Luister maar eens naar Dr. Frans de Wijs. Kringen. We hebben een lang rondje wat was er in het nieuws gehad. Maar nu gaan we naar onze onderwerpen. Eerst maar eens uh, met uh, chef Hoeven en Wil Heffer. Geen tandarts meer, maar meer romancier zou ik zeggen. <lacht> Hangt maar vanaf wie je dat bedoelt. <lacht> Goed, wij gaan het hebben over uh, de klimaatbeheersing. Het is in het nieuws geweest... Uh, het is al ja, ook een, een slepende kwestie. Uh, het gemeentehuis, uh, daar, daar is het niet uh, aangenaam werken, Het is te heet of te koud. Uh, daar zijn al jaren zijn rapporten uitgebracht. Het zou eerst 800.000 kosten. Toen uh, 1,5 miljoen. Nu 1,8 miljoen. Het wordt steeds meer. Uh, tot, tot chagrijn denk ik haast van iedereen, uh, chef. Maar het lijkt nodig. Ja. Je hebt het verdedigd. Ja. Zonder aarzelen zelfs. Maar uh, dat het, nou chagrijnig weet ik niet of het het goede woord is, maar het is wel uh, iets waar je uh, ja, een paar keer voor achter je oren krabt natuurlijk. Uh, dit dossier uh, stamt uit, ik dacht uh, 2009, uh, waarin, uh, zoals je zelf al zegt, een aantal rapporten aantoonden dat, uh, nou laten we zeggen, met het de klimaatbeheersing in het gemeentehuis, dat het slecht gesteld was. Uh, op sommige plekken is het uh, zo heet dat je er niet kan werken dat er met uh, losse uh, units uh, gekoeld wordt. Hoe heet dat ook weer, van die airco's uh, ja, onder het schuine dak? Ja, dat is bovenin dan. Um, tegelijkertijd heb je dat, uh, want je hebt de uh, noord- en de zuidkant, dat het uh, als, je, als de verwarming uh, aan de noordkant wat, uh, voor de noordkant wat omhoog zou moeten, dat het aan de zijkant dan niet te hard is. Dus die, die, die, die balans is zoek. Uh, de installatie is technisch en economisch afgeschreven. Goed, ik, uh, mm -hmm. dat werd mij al vrij snel duidelijk. Toen ik net uh, twee weken terug was in het gemeentehuis uh, in 2010, ja. uh, april 2010. Uh, kwam dat dikke dossier ook bij mij terecht uiteraard. En dan moet je je daarin verdiepen. Je moet je laten voorlichten. Ik ben ook zelf weer niet technisch. Daar heb je het. En uh, je, men heeft mij ervan overtuigd, overtuigd van de noodzaak dat daar wat moest gebeuren. Laat ik daar eens mee beginnen. Vervolgens uh, uh, uh, wordt daar een, een berekening gemaakt over uh, uh, wat zou dat dan gaan kosten en wat is nou verstandig om te doen. Behalve een nieuwe installatie, dan heb ik het over uh, een kachel en uh, ik neem aan uh, tegelijkertijd een, een bepaalde manier van de lucht behandelen zodat er ook gekoeld kan worden. wordt ook gedacht aan, uh, natuurlijk aan uh, energiebesparing. Uh, Zo'n gemeentehuis of alle gemeenten, maar zouden een voorbeeld moeten zijn voor anderen als het gaat over omgaan met energie en zuinig, vooral zuinig omgaan met energie. En dan kom je al gauw uit ook bij isolatie: dakisolatie, uh, de, uh, de hoog rendement glas, HR-plus glas of uh, dat soort dingen. Maar je kijkt ook naar de verlichting, je kijkt naar alles wat met dat werk, hè, werk met werk maken heet dat... alles wat daarmee te maken heeft... wat logischerwijs uh, zou moeten gebeuren... op het moment dat de plafonds eruit gaan... of op het moment dat een hele afdeling stil ligt... doe dat dan nu ook meteen maar... want anders moeten we die rommel twee keer uh, uh, verdragen... en dan moeten we straks twee keer uh, uh, extra huisvesting gaan betalen... Als we nu toch doen, doen we het dan in één keer goed. Een beetje zoals, maar dan in het klein, in een heel groot gebouw... als daar een aantal TL-lampen vervangen moeten worden... dan vervangen ze ze allemaal. Omdat dan eenmaal die stijgers er staan, en dat is goedkoper... dan om het jaar zo'n stijger neer te zetten en de kapotte lampen te vervangen. Dus dat, maar dat in het ja, groot. Dat dat dit is zo. Goed, uh, met dat dossier zijn we naar de Raad gegaan. Op dat moment uh, met een inschatting dat het 1,3 miljoen kostte. En... Uh, toen we dat raadsvoorstel toen dat aangenomen was, zijn we met behulp van, de, van deskundigen, adviseurs gaan kijken. En hoe moet dat dan precies gemaakt worden? Want die inschattingen die zijn op basis van kengetallen. Wat kost een ketel? Wat kost een meter dit en wat kost een meter dat? Enzovoort. Maar dan moet het nog, ja, daar de, de komen de, de ingenieurs die komen dan op de proppen. En, en de adviseurs. En die rekenden al heel snel uit dat het waarschijnlijk voor dat bedrag niet kon. En toen die waarschijnlijkheid zo nadrukkelijk aan de orde is, was geweest, toen ben ik, heb ik het college voorgesteld, want zo werkt dat, om onmiddellijk naar de raad te gaan, om dat te gaan vertellen. Mm -hmm. Hoe pijnlijk ook. En of dat nou, hè, je gebruikt het woord chagrijnlijk, dan, dan, dan, dat bedoel ik met achter je oren krabben. Ik ben dat gaan melden, men werd daar niet vrolijk van, dat was ik ook al niet. Maar ik heb wel laten zien, dat het kan waarschijnlijk niet voor dit geld. En we gaan niet beginnen, en dan straks moeten ik gaan vermelden van, jongens, het wordt vier ton duurder of vijf ton duurder. Terwijl we dat ook nog niet wisten. Dus toen heb ik aan de raad verteld, om daar achter te komen, zullen we de markt moeten verkennen. Hoe we dat doen, dat weten we nog niet precies. Maar waarschijnlijk gaan we dan eens kijken, een vorm van aanbesteden daarbij gebruiken. Waarbij we slag om de arm houden, van, afhankelijk van goedkeuring door de raad enzovoort. Ja. Dat hebben we gedaan. Onze vrees werd de waarheid. En zodoende konden we onderbouwd vertellen dat als wij alle eisen die de raad gesteld had aan die installatie... 46% energiebesparing en dat soort zaken allemaal. Als we die allemaal zouden uitvoeren... dat het inderdaad 1,8 miljoen zou zijn. Mm -hmm. En de keuze was op dat moment niks doen. Daar zou ik absoluut niet voor uh, zou ik absoluut niet verdedigd hebben. Want het is geen optie met 140 mensen in dat gebouw. Ik heb aan de lijf ondervonden hoe die klimaatinstallatie werkt. Namelijk niet. Je kan ook het oorspronkelijke bedrag gebruiken... en dan met de raad afspreken wat je dan niet gaat doen. Mm -hmm. Want je kan dan niet alles doen. En welke eisen je dan laat vallen... Of je kan zeggen, alles afwegende lijkt het ons toch het verstandigst om het ondanks alles toch uit te voeren. En daar heeft de raad eh, ja, niet maar ik een besluit ja, ik over. Maar ik vond de insteek van oh, Wilde. Wij zaten aan de koffie en te kreven het over. Dus hij wil van mijn hemel 1,18 miljoen voor, eh, voor, voor, voor, voor het gemeentehuis. Terwijl ze zo zeg maar uh, allerlei bedragen schrappen in het kader van, van cultuurnotas. Ja, ja, ja dat was, was, ja, was eigenlijk een insteek. De, insteek ja. de reden waarom ik hier gekomen ben is omdat ik die opmerking maakte. Cultuur ja. in plaats van. Erco uh, ja. van, uh, van, uh, in plaats van cultuur. Kijk, ja. ik noemde het een tsunami van geld. Dat bedoel ik eigenlijk mee dat je, het is allemaal, alles kun je argumenteren. Dit ook en ik heb er goed naar geluisterd. Het punt is alleen dat we leven in een tijd van grote beperkingen, grote bezuinigingen, eh, overal op, op korten. En een van de zaken waar flink op gekort wordt en altijd makkelijk op gekort wordt, is op cultuur. Ja. En dan vraag je af, eh, waarom reken je dit model niet zo door en zeg je, ja, daar kunnen we beter, maar in die cultuur zo verder gaan. In die zin, waarom wel voor een airco gekozen en niet voor de cultuur? Um, drie dingen. Drie. Op de uh, eerste plaats. Het is politiek antwoord. Hij ja? ja? zei altijd twee drie dingen, dingen. Op Eerst de eerste één. plaats praten we niet over een airco. Oh nee. Ik heb u net verteld dat we het hebben over de luchtbehandeling van het gemeentehuis. Het gaat dus over de verwarming. Het gaat over de koeling. Het gaat over de dakisolatie. Er komt een nieuw dak op. Er komt nieuw glas in. He, dus het gaat over isoleren. Het gaat over de uh, brandmeldinstallatie die niet meer aan de regels voldoet, die noodzakelijk is. Het gaat over de tijdelijke huisvesting: 140.000 euro, meneer. Dat is al een, een substantieel onderdeel van het bedrag. Ik bedoel, het, we hebben het niet over, over de koeling, omdat nee, maar, de mensen het te warmen. Nou, daar nou, zit nee? al dit in. Kijk, bij dit noem je een aantal zaken, dat ja. kun je bij cultuur ook noemen. Ja, dat komt je een zo. Zaken, daar kom ik zo op. Nee, maar ik bedoel, daar kun je ook prioriteiten in schetsen en zeggen: Dit is essentieel, dit gaan we doen. En we doen niet alles. Hè? We gaan dat geld verdelen over mensen en niet over gebouwen. Hm. Oké, okay. maar ik stel even vast dat als we alleen maar zeggen uh, voor de koeling in het gemeentehuis, dan uh, zouden er mensen kunnen zijn die, dat, uh, die vinden dat we het bagatelliseren. Het dat valt onder het uh, begrip klimaatbeheersing. Vind je dat een adequaat woord? Ja, uh, maar zelfs dat dekt de laden niet helemaal. Als nee. ik zeg van uh, een van de hele belangrijke uitgangspunten van de raad was dat wij energie moeten besparen. Met deze maatregelen is uitgerekend dat we 46% van, de van het energieverbruik besparen. Daarmee halen we niet in tien jaar tijd die hele investering terug. Dat wil ik er niet mee zeggen. Maar het is wel een voorbeeld van waar iedereen zich ook kan... Jullie ja, ja, ja, ja, gasrekening is nu veel te hoog. Ja, precies. En niet alleen het gas, maar ook de, de elektriciteitsrekening. noem maar op. Dus dat is veel te hoog. Dat is één. Twee, maar goed, dat nog even... Uh, uh, Terzijde, maar niet tenmin, toch ook belangrijk voor een werkgever. Daar werken 140 mensen in dat gebouw. Die doen belangrijk werk. Die werken daar hard voor. En die horen te werken in een gebouw wat, wat, wat een goed klimaat heeft. En uh, uh, die moeten daar uh, rustig kunnen werken. Die moeten niet voortdurend op zoek naar een plek die niet te heet is. Of een plek waar ja. ze met een jas aan Duidelijk moeten werken. Dadelijk uh, gaan we dus over die afweging cultuur. Precies, die afweging. Maar hier ja. kun je ook meteen bij zetten. Bij cultuur gaat het om een goed leefklimaat. He, en hier ja, ja, dat... gaat het om een goed klimaat oh, in een ik, gebouw. Dat ik wil een... zeggen, het zijn allemaal die afwekeningen. Het gaat nogmaals niet om de, de argumentatie en de, de, de redenen die opgenoemd zijn waarom en waarom en waarom. Het gaat er veel meer om dat je in deze tijd keuzes moet maken. Ja. En dat die keuzes heel makkelijk nu worden gelegd van wij moeten dit doen. Dan moeten we 1,8 miljoen in investeren en die 1,8 miljoen... Die, die zal door de burgers moeten worden opgebracht. Die burgers spelen daar geen factor in. In, de, in het bepalen van die... Of het doen van die keuze. Er is bijvoorbeeld geen referendum gehouden of zo. Of men hiervoor kiest of voor iets anders. Dat wordt dat besloten door de gemeenteraad in deze. Als, als een afgevaarde van, van de burgers. Ja, maar ook je, een besluit, als jawel, maar dan je, dan je kunt je... Bij, een, bij een verstrekkend besluit. Waarin ook allerlei uh, uh, besparingen zijn op andere sectoren. Kun je die afweging wel maken. Dat kan. Ik heb er zwaar tegen dat we die besluiten makkelijk nemen. Makkelijk genomen besluit, zegt u. Dat is niet zo. Die afweging die wordt heel zorgvuldig gemaakt. En dat duurt heel lang voordat we die knoop doorhakken. Alles wordt gewogen. Maar als je, je kan dat ook afzetten tegen andere dingen. Je kan het ook afzetten tegen sporten. Je kan het afzetten tegen... Noem maar op. Er zijn zoveel posten waar we geld aan uitgeven. Uh, dat is vaak toch appels met peren vergelijken. Want het moet allebei. En... Ja, ik, heb het niet paraat, niet, ik heb het niet paraat, maar ik denk eerlijk gezegd dat we aan cultuur vele malen meer uitgeven dan aan dit. Alles ja. bij elkaar. Vele malen meer. En ik denk ook niet dat we de hele cultuur nu, dat we dat schappen. We gaan daar heel voortvaardig mee door. En als het over een referendum gaat, als het daarover gaat, dan, wil ik nog, dan zou ik nog wel eens leuk vinden om een referendum te houden over de kunstwerken in Goorlen... Hè, om te kijken nee, wat maar cultuur, cultuur gaat natuurlijk verder dan kunst. Hè. Kunst is, is een uiting van de cultuur. Zeker, zeker, cultuur gaat zeker. over de mensen en zijn nee, omgeving. Maar, hè, ja, en, en zijn leefomgeving. Ja, en zeker. wij zitten hier in het huis van de cultuur. Ja. En als je ziet hoe daarmee wordt omgegaan en hoe daar bezuinigd moet worden. Ja. Dan denk ik, maar ik ken niet alle details. Daarom is het interessant om er dus zo over te spreken. Ja. Hè, in relatie tot deze uitgaven. Of dat wel evenredig is en of hier niet. Uh, op dit huis van de cultuur, hè, wat er is neergezet om gemeenschapszin te realiseren, etcetera, in verhouding veel meer wordt gekort dan op, uh, op deze zaken rond het gemeentehuis. Ik heb nog geen voorstellen gezien die, uh, die, die, een, die een korting uh, voor het uh, cultureel centrum uh, opleveren. Ja, maar er is toch een geweldige ah. actie geweest van de verenigingen en van mensen die dit huis be beleven en bewonen. Uh, dat ze in de problemen komen door het terugdraaien van de subsidies. Door allerlei zaken. Uh, Kees die kan daar misschien een antwoord op geven. Mm -hmm. Want die, die is natuurlijk de, ja. thuis in deze materie. Ja. Maar daar is toch voldoende mobiliteit. Thijs van Kemmeren uh, ja. heeft op de trom geslagen. Van hier ja. tot kinder. Ja. Om aandacht te krijgen. Ja. En die worden maar opzij gezet. Nou goed. Het collegebeleid. Om maar eens wat te zeggen. Ik hoor net bijvoorbeeld uw buurman zeggen, toen het ging over de wildakker. Wij zijn niet zozeer een, een buurtgebonden wijkcentrum, wij zijn voor het hele dorp. En, en nou, want daarmee schaart hij het wijkcentrum, wat ik nog steeds wel een wijkcentrum vind, Notabene in mijn wijk. Uh, uh, wel op, op, op, overeen kan met het Jan van Bezauwuis. En het college staat op het standpunt... en dat is niet alleen maar iets van het Goorlense College... maar dat is een trend die je toch ook in, in Nederland ziet... als het gaat om de transitie van verschillende uh, onderwerpen... zoals uh, jeugdzorg, zoals uh, de WMO, zoals uh, uh, de wet werken naar vermogen. Dat de, de eerste verantwoordelijkheid bij de burger zelf komt te liggen... en dat de gemeente faciliteert. De hele uh, back-to-basic uh, traject... wat mijn collega Sjaak Sperber uh, vooral trekt met hulp van Jan van Groenendaal, dat is erop gericht dat mensen eerst kijken wat kunnen ze zelf en waar moet de gemeente of de gemeenschap ondersteunen. En dan wordt er gekeken naar de beleidsdoelstellingen van de gemeente en de mensen of organisaties die dat, want de gemeente kan dat niet zelf, maar die dat van de gemeente kunnen overnemen en dat stukje van het beleid uitvoeren, worden daarvoor gesubsidieerd. Dus niet de hobby, maar het beleid wat de gemeente vaststelt wordt gesubsidieerd. Dus de gemeente wil graag dat, ik noem maar wat, dat, er, dat mensen uh, muziek leren. Men vindt dat, we vinden dat een, een, een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van de gemeente. Maar de gemeente gaat geen pianoles geven. Nee, Daarvoor subsidiëren ja. wij de muziekschool. Ja. En zo zijn er heel veel beleidsterreinen. Maar die raken dus allemaal successievelijk in de problemen. De bibliotheek raakt in de problemen. De muziekschool raakt in het probleem. De beleving van een aantal verenigingen hier... Tenstand, anders zit ik grote onzin te vertellen. Nee, nee, raakt in de problemen. Ja. De, de exploitatie van het Jan van den Met zijn programmering raakte. Dus laat me zo zeggen: dat kun je allemaal uitkleden. Maar daardoor komen er minder mensen. Minder mensen levert minder geld op. Of je kunt het duurder maken, er komen minder mensen. Etcetera, etcetera. Dus het is ook een vorm van uitholling van de cultuur die je realiseert. door die facilitering niet te geven. Dat gevaar en, is er. Ja. Dat gevaar is er. daar ben ik onmiddellijk met u eens. Alleen. Wat je moet proberen is toch de balans te vinden tussen wat moet je subsidiëren en wat vind je nou verantwoordelijkheid van de burger zelf. Is dat nou iets wat, wat de gemeente altijd maar moet betalen of moet die burger zelf dat ook zien? Dat cultuur belangrijk is en moet hij daar ook wat voor over hebben? Ja, Ik denk dat hij dat ook wel heeft, maar, daar, ja. maar dat is niet de juiste discussie. Het gaat hier om het leggen van prioriteiten en het maken van een keuze van ja. 1,8 miljoen. Ja. He, voor klimaatbeheersing zoals ja. het naar buiten is gebracht. Dit ja. is het is, de smier, het is de Ja, je ja, de smier, het ja. Is ja goed, maar zo, zo is het allemaal op plus natuurlijk. Het gaat over, is zo is het naar buiten gebracht, ja. 1,8 voor klimaatbeheersing. Ja, ja. En in een tijd waarin je keuzes moet maken, kun je dat afzetten tegen hier, dit, dit huis. He. Waarom dit huis korten waar we nu in zitten en het andere huis uh, uh, sterk, uh, sterk bevooroordelen. Bijvoorbeeld als je dat op begrotingen zou gaan bekijken. Nou, naar de Om het wat extreem te kijken, zeggen. Ja, maar als je naar de begroting zou kijken, zul je zien dat hier, en heb ik daarnet ook gezegd, dat er naar cultuur vele malen meer geld gaat. Want dan hebben we het over structureel geld. Geld dat er ieder jaar moet zijn. En dit is een investeringsbedrag. Dat is ook He, maar, en, en, ja. de, en de investering uh, zal op de begroting, ik schat, zo'n 120.000, tussen tuss de 120 en 130.000 euro kosten. Dus dat is wat dit kost. He, per jaar 120.000 euro Kun je veel, deel, Daar kun je veel, kun je, veel voldoen, kun je heel veel voldoen. kun je heel veel Maar bijvoorbeeld geen Jan van Besanwis voor openhouden. Nee, nee, dat is nou. Om oh, maar een we dat zeggen, nog los van de wilthaker, de deel. Maar je kunt, wel die verenigingen uh, daarmee uh, in, in, in, wanneer die noodleidend worden uh, aan te gang houden, zodat, het, zodat, het, uh, zodat die verenigingen uh, niet in hun bestaan uh, uh, hun bestaan onmogelijk wordt. Gemaakt. Als die verenigingen. Het beleid, een stuk van het beleid van het gemeentebestuur op zich nemen om uit te voeren, worden ze daarvoor gesubsidieerd. Dat is één. En twee, als er een cultuuromslag nodig is voor die verenigingen, omdat ze dat niet doen, maar omdat het bijvoorbeeld beoordeeld wordt als hobbymatig, daar kun je over discussiëren, maar dat denk ik niet dat we dat nu moeten doen, want daar heb ik ook te weinig verstand van, maar als, dat het, als die cultuuromslag vervolgens nodig is, dan zou ik die verenigingen aanraden om eens contact op te nemen met de hobby shows bij de hobbysoos op de in de Bergstraat, mm -hmm. daar is op een gegeven moment is dat en dat is ook niet zo vreemd, beoordeeld als hobby. Mm -hmm. Terwijl je daar best wel vraagtekens bij kan zetten, omdat daar ook de, laten we zeggen, gepensioneerden of wat ouderen, of wat, nou, niet, niet, niet die alleen, ja. maar mensen die daar, hè, die maken daar gebruik van voor, om, om een zinvolle dagbesteding te hebben. Ja. Dus daar kun je nog wel wat vraagtekens zetten, maar het is toch beoordeeld als niet subsidiabel. Mm -hmm. Een aantal jaar geleden, die mensen die zaten aanvankelijk ook in zak en as, ja. maar die hebben daar hun schouders onder gezet, die zijn, zijn, hebben zich gerealiseerd, dit is het dus, nou wordt er van ons iets anders verlangd. En die hobby's -so die draait hartstikke goed door. Ja, dat ja, is een stuk zekerder. Ja. Ik, ik ben dan meer. Ja. Ik, vind het ik goed zou het nog eventjes, eventjes, een andere invalshoek uh, willen proberen. Uh, die 1,8 miljoen. En uh, nou ja, wil je jij? jij uh, uh, ik dacht daar eventjes het referendum in te brengen, <coughs> maar we hebben een vertegenwoordigende democratie, de, de gemeenteraad die beslist dat, die beslist dat democratisch. Oh, en, maar, uh, maar, maar, maar ik vraag, dat is toch mijn vraag, wat zal de burger hier nou eigenlijk van vinden? Heb je, kun je enigszins taxeren? Je weet dat ik je zeer bewonder, maar, <laughs> uh, uh, maar, maar ik vraag me wel af, zou dit niet je waterloo kunnen worden? Hoe zal de burger... Hoe zal de burger ...reageren op, op zoveel geld voor het gemeentehuis? Als, ja. ja ik snap de vraag. Ja. Um, vandaar ook mijn reactie op de stellingen. Uh, van uh, Dat gebeurt zomaar even of uh, het is... Uh, een nou, tsunami van, uh, van geld. Ik heb uitgelegd dat het op de eerste plaats meer is dan een koeling. Het is het, het hele uh, uh, luchtbehandelingssysteem van de gemeente. Inclusief, uh, uh, goed, ik heb het al een paar keer gezegd, be beglazing, uh, energiebesparing. Een aantal zaken dat duurger, is ook een stukje, ja. de, de kost gaat voor de baat uit. Ja. He, dat is voor een stuk. Als je het ongenuanceerd zegt, en ook al zeg je het genuanceerd, dan zul je een heleboel mensen hebben die zeggen van, ze zorgen goed voor de rijken. Ja. Dat zullen ze zeggen. Maar die, moeten, die mensen moeten zich goed realiseren. Op de eerste plaats dat we, daar een, een, een, dat we werkgever zijn van 140 mensen... die in een fatsoenlijk gebouw moeten kunnen werken. Dat is één. En twee, of het mijn waterloos zal worden is van minder groot belang. Waar het om gaat is of ik achter dat besluit sta. en, en Of ik achter het collegebesluit sta. Ook nog eens een keer, want dat is door het college... en niet voor niks door de voltallige raad... Mm -hmm inclusief de oppositie, ja, ja, is, is dat besluit genomen. Ja, ja, ja. dus, uh, maar, maar kijk, als je, als je eenmaal uh, op die plek zit, ja. dan moet je wel besturen. Daar ben ik van aangenomen. En als dat sommige mensen in sommige gevallen niet bevalt, dan is dat zo. En dat maak ik dagelijks mee. Mm. En dat kan zijn het belachelijk vinden van dit bedrag. En ik moet zeggen, als ik het zo zie staan, dan moet ik ook slikken. Ja. Maar dat kan ook zijn iemand die geen vergunning krijgt om een boom om te hakken. Mm. Of dat kan ook zijn de verontwaardiging van de buurman die zijn buurman wel een boom om ziet hakken. Maar ja, je dat zegt, kan... ik moet dit doen, ik kan niet anders. En je denkt nou, dat je het kunt uitleggen dat, dat de burger uh, dat ook wel zal begrijpen. Ik kan het in ieder geval uh, heel goed zelf, ik kan het heel goed aan mezelf nee, uh, verantwoorden. Ja, daar begint het mee. Ja, dat, en, en en ook, maar, maar, maar, dat was, maar, maar, maar, maar, maar heel nog maar, maar, maar één opmerking. Er dat, dat was ooit een heel belangrijke, befaamde klassieke figuur uh, die daar uh, ook dit argument gebruikte van we moeten het doen. Dat was Agamemnon die ten oorlog wilde trekken tegen Troje en die zijn offer, dochter offerde voor lucht. He, voor wind in de zalen en vervolgens zijn eigen ondergang tegemoet ging. Ja. Ik hoop niet dat dit hier gebeurt. Nee, nee maar, ja, maar die man het was, was het zo het radeloos, want, want zijn vrouw, want zijn vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw Helena was toen geschaakt door Parijs, En ja, dan moet je wat. <laughs> Even de vraag. Dat stond al in het artikel van, van Bas Vermeer. Dat uh, voor de VVD speelde ook de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft mee om voor te stemmen. Wat, wat bedoelen ze daar precies mee? Daar bedoelen ze mee. Wat ik daar straks uitlegde, dat uh, de gemeente hier uh, ook laat zien dat ze zich tot het uiterste inspannen om zo klimaat... Neutraal mogelijk of zo energie, okay. uh, uh, zo duurzaam mogelijk uh, uh, energie op te wekken. In de hoop dat anderen dat ook navolgen. Mm -hmm. ja, ja. Maar goed, dat is maar een onderdeel hoor. Ja, ja. zeg misschien. Uh, ja, want Bernhard, je zit mij te gebaren dat we naar nou het andere onderwerp toe moeten. Misschien nog een allerlaatste vraagje. Uh, was het. Uh, ook niet op een heel andere manier mogelijk, namelijk, we leven toch in de tijd van, van flexwerken en van thuiswerken, en van, van iedereen heeft een scherpje thuis waar, waar achter die zit en kan werken. Dat in tijden van, van grote hitte of, of bittere koude, de ambtenaren vanuit onder de dakpannen naar, naar hun huizen gaan en, gaan naar, en daar werken. Um, dat is een iets andere discussie. Ja. Uh, het zou, dat houdt in dat je minder werkplekken nodig zou hebben in het, in het gemeentehuis. Maar ik kan u vertellen, de dagelijkse gang van zaak is dat toch een behoorlijk groot deel van de ambtenaren ook aanwezig moet zijn om te overleggen met, met derden. Die zitten niet alleen maar het, het, het ambachtelijke ambtenarenwerk te doen... ...maar die worden ook door een wethouder gevraagd om aan te schuiven bij een overleg... ...om een deskundigheid daar tentoon te spreiden... ...of de wethouder is op zijn teen te gaan staan en zeggen... ...stil jij even, want laat nou de andere mensen eens even praten. Ja, ja, dus dat thuiswerken, dat thuiswerken, dat is wel iets waarover nagedacht wordt... ...wat in de toekomst zeker gaat spelen... ...maar dan nog moeten voor de mensen die in het gebouw zelf werkzaam zijn... Moet natuurlijk wel, uh, die moeten wel fatsoenlijk kunnen werken. En niet met een jas aan. Of met uh, allemaal aparte airco's. Of in een zwembroek. Of in een zwembroek. Mm -hmm. Zo je wilt. Het ja. is maar één ding te hopen dat de ambtenaren niet gaan vastvriezen. <laughs> ja. Goed, nou, ik heb gezegd dat dit mijn laatste vraag was. Daar, daar uh, laat ik het dan ook bij. Bernard, uh, jij, heb jij nog iets uh, te vragen? Of gaan we het onderwerp dan uh, afronden? Nee, we kunnen Laten Laat het gaan afronden, ja. Uh, ja, Kees, wil jij nog iets zeggen? Nee, nee, nee. Oh, nee, nee, ja, nee, nee Daar nee, honden nee, we het joh. af. Oké. Okay. Uh, nou. Goed, uh, chef, bedankt voor, uh, voor je komst en uh, voor, uh, voor het uh, toelichten, verdedigen, uitleggen, bestrijden van, van uh, opvattingen. <laughs> En dan, en dan een groot artikel in de krant... Uh, ben ...dat Goordense politiek... vooralsnog nog tammes. Dit was toch Ach, geen ja, tammes tam, tam, tam, tam, tam, discussie? Hè? Uh, nee, dat zouden we nog vragen. We nee, vragen nee. het als chef. Is uh, de Goordense politiek tam? Wat is jouw uh, waarneming? Um, als je tam... Uh, ...als uh, het tegenovergestelde... ...beschouwt van spectaculair... Mm -mm. ...dan is het tam. Ja. Mm -mm. En... Um, uh, de vraag is of dat erg is. U zult voor mij niks anders verwachten dan dat ik zeg... nee, dat is niet erg. Want als het, uh, als het spectaculair moet zijn... Zou ik, een andere, zou ik iets anders gaan doen. Ehm... Uh, um. Spectaculair is het vaak omdat er... Vaak, niet altijd. Dat is het vaak omdat er ruzie is. Of omdat mensen de moris niet goed kennen. Of taal gebruiken die onwelgevoeglijk is. Of als men elkaar op een onfatsoenlijke manier in de haren vliegt. Of als er dingen heel erg fout gaan. Dan krijg je spectaculaire discussies en spectaculaire krantenkoppen. Dus als TAM tegenover spectaculair staat, dan is het TAM bij ons. Maar als TAM uitgelegd wordt als laten we zeggen, saai of uh, gezapig of uh, langzaam. Of, uh, dan ben ik er heel erg uh, tegen om dat woord te gebruiken. Dan zou ik liever zeggen in deze tijd dat wij uh, degelijk vastberaden... ...en Behoedzaam zijn. Oké, oh, kijk. kijk, kijk. Hè? En, en, en, en, en dat is niet tam, maar dat is ja, ja laten we zeggen. Ja. Er, komen twee, ben, er komen twee moeilijke dossiers aan, namelijk de woningbouwlocaties tussen 2016 en 2021, uh, chef. Ja. En er komt nog iets aan, dus uh, ja, dus het bezuinigen op de culturele accommodaties. Er zijn nog twee uh, pijndossiers, dossiers, ik ze zo noemen, die toch nog uh, afronding behoeven. Nou, het is, het is zo, en daarom durf ik ook rustig, sta ik ook achter mijn woorden waar ik net zeg, en ik bedoel het ook wel een beetje ironisch, maar. Maar uh, u moet zich voorstellen, jullie weten, uh, ik ben in het verleden acht jaar wethouder geweest. Mm -hmm. Ieder jaar bij het maken van de begroting uh, uh, hetzelfde uh, liedje: we moeten bezuinigen. Ja. Dat lag uh, meestal in de orde van, uh, laten we zeggen, tussen de 150.000 en de 250.000 euro. Orde van grootte. Tussen uh, rond de twee ton. Wat er dan bezuinigd moest worden. Nou, dan kwam er weer eens een meevallen. Waardoor dat weer wat makkelijker werd. Nu is het een veelvoud daarvan. Ja. We hebben het afgelopen jaar moeten bezuinigen. Ik geloof iets van, en dan oplopend in de loop der jaren tot, tot bijna een miljoen. En nu, zonder dat we dat vorig jaar al aan zouden komen, nu weer oplopend tot negen ton. Ja. Dat, zijn, dat is walgelijk veel. En daar kun je niks aan doen. En we hebben nu een voorjaarsnota gemaakt, die, wordt, uh, ik, of die is denk ik al weg en anders gaat die vrijdag weg, waarin we dat voor elkaar moeten krijgen. En dat doen we op een, naar mijn smaak, beheerste manier, zonder dat het nou erg veel pijn gaat doen. Natuurlijk, natuurlijk gaat dat links en rechts pijn doen, ook bij onszelf. Nog even los van die 1,8 miljoen, hè? want dit, ook hier heb ik het weer over structureel geld. En, uh, en, en zonder, uh, uh, uh, laten we zeggen, al te grote lastenverzwaring voor de burger. Ja. Dat is niet spectaculair, maar eigenlijk ook weer wel dat is heel gedegen... goed kijken en, en, en, en ook durf tonen. Behoedzaam, mm. maar vastberaden... voorwaarts. Ja. En, dat, en Daarnaast hebben we toch nog een heleboel... Uh, beleid wat we intensiveren. Zaken die misschien geen geld kosten... maar waar we wel onze schouders onder zetten... als het gaat over uh, het buitengebied. Ommetjes maken, noem maar wat. Hè. Een ommetje omgoorden, een ommetje omriel. Dat zijn misschien kleine dingen... maar die wel de geestdrift en het elan... toch vasthouden. Uh, de, de, de, Weet dat, recreatie- en toerismeclub die ja. daarmee bezig is. Kleine campingjes die gaan ontstaan. Zo zijn er tal van voorbeelden. Die, waardoor Goorle toch in deze hele moeilijke tijd voorwaarts gaat. Voorwaarts gaat. Dus uh, leven de, de tamme degelijke uh, politiek. Uh, CQ-bestuur. Daar moeten we helemaal niet trouwig om zijn. Uh, vuurwerk hebben we niet nodig. Als dat uh, ook allemaal niks oplevert en uh, niet gedijt. Uh, dus uh, ja, dat is jouw antwoord. Je ja, vraagt mij... ...op het eind van het jaar terug om te praten over hoe het Kloosterplein geworden is. Om maar eens een voorbeeld te oh, doen. Oh goed, uh, afgesproken, dat doen we. Want uh, dat gaat nou eindelijk gebeuren en op het eind van het jaar is dat klaar. Dan vragen we je terug. Okay. Nou, uh, dan ronden we heel snel nou dit af en dan gaan we naar het Midzomerfestival. Ja. Uh, uh, dat zit nu al in de pijplijn. Ja, natuurlijk. Daar zijn we al een paar maanden mee bezig. We hebben een heel actieve... Werkgroep die daar uh, in Jan de slag is gegaan. En uh, we kijken uit naar een midzomerfestival met twee nieuwe activiteiten dit jaar. Hè, we zijn destijds begonnen alleen met het uh, midzomernachtconcert op de zaterdagavond. Uh, dat is uitgebreid met uh, Goorle zingt, wat eigenlijk een heel groot succes is. En met uh, Jazzy Afternoon. En vorig jaar is het verder uitgebreid met uh, samenwerking met de middenstanders van de Hovel. En uh, ja, dit jaar komen er weer twee nieuwe elementen bij... Nou, het eerste element dat laat ik helemaal af van, over, want die heeft daar. De Singalong -kids, sing Kids. De Singalong Kids. Ja, de grote vader. Singalong Kids. Nou, sing -kids. nou sing -kids. Uh, Goor de Zinkt is een succes, vinden wij. En uh, dezelfde groep heeft uh, een balletje opgegooid van. Op zaterdagmiddag is er niets te doen op het plein. Vanaf vrijdagavond tot en met zondagavond staat er een tent. En uh, dan is er Reuring uh, op het kloosterplein, maar op zaterdagmiddag even niet. En toen zijn we op het idee gekomen om ook de jeugd erbij te betrekken. En toen hebben we uh, bedacht Sing Along Kids. Mm. En dat is eigenlijk ook gewoon hetzelfde concept als Goorle zingt. Om uh, de jeugd, uh, de basisschoolkinderen uh, mee te laten zingen. Met liedjes die ze zelf aandragen. Dat moet wel van tevoren gebeuren. Want we gaan het ook in een bundeltje zetten. Dus uh, op dit moment zijn alle basisscholen in Goorle erbij betrokken. Ze hebben allemaal al de opdracht om uh, informatie aan te leveren... ten aanzien van uh, titels van liedjes. Tot de vakantie die uh, aanstaande is... mogen ze die teksten aanleveren, titels aanleveren. Wij zorgen ervoor dat die teksten uh, bekeken worden op hun uh, bruikbaarheid. En uh, wij kiezen dan de door hun aangedragen liedjes twintigtal uit die op het plein gezongen worden, in een boekje worden gezet. En dat boekje, dat krijgen de schoolkinderen ook al eerder, met een cd'tje waarop de nummers staan, zodat ze in hun muziekles ook nog een paar weken actief kunnen zijn met het mee oefenen, meezingen van de twintig liedjes die op het kloosterplein tegen horen worden gebracht. Oh, ik lees ook gewoon het van het winnende nummer wordt dan een cd-opname gemaakt. Ja, maar dat is iets anders. Dat is een onderdeel van, van het, sing, -alone, sing Kids. Ja. Want alle scholen die uh, hebben ook uh, wat dat betreft ingeschreven voor, uh, ja, laten we zeggen, een eenvoudige competitie. Sing it to win it. En dat betekent dus dat elke school met een uh, nummer kan, no uh, kan komen wat ze zelf hebben uitgekozen. Ook wel zingbaar, zodat het plein niet stilvalt, maar dat ze lekker mee blijven deinen. En dat presenteren ze met een solist of met een groepje of met een flink fors koor. En daar komt een deskundige jury die dat beoordeelt. En degene waarvan de jury zegt, dat zijn de beste vandaag. En wat voor mensen zitten erin dan? Je zegt deskundig, wat is nou, deskundig? Wij hebben uh, op dit moment dus binnen de werkgroep Singalong Kids, daar hebben we een Alleen maar mensen zitten vanuit het onderwijs. Mm -hmm. de, daar zitten uh, muziekdocent bij. En we hebben daar uh, uh, van het factorium uh, locatiemanager Piet Herrera uh, in zitten. Mm -hmm. Die ervoor zorgt dat er ook uh, wat uh, deskundigheid binnenkomt. Ja. Overigens mm -hmm. zullen we ervoor zorgen dat de leden niet uh, uh, rechtstreeks uit basisscholen komen. Want dan krijg je daar weer een competitie in denk ik. Maar de beste uh, op het uh, podium... Die krijgt een cd-opname van het liedje. En dat wordt dus ook weer... Uh, van, echt van, van echt het winnende liedje. Van het winnende liedje, ja. ja. ja. ja. En dat is echt op dit moment uh, behoorlijk actief hoor. Uh, uh, in de basisscholen leeft het. Ik zie de posters hangen. Mm. En uh, men is uh, goed op weg. Ja. Er staat op internet... Dat is, staat op, uh, Kees, staat er inderdaad van, uh, met zo'n festival blijft maar groeien. Uh, ja, uh, ja, klopt, ja. Uh, wat valt dit ja, nou, in? Uh, Volgend jaar weer iets erbij of zo? Ja, nee, dit is <tom> nog niet alles wat erbij komt. <tom> want, <tom> uh, <tom> ja, want uh, die zondagmiddag, die hebben we dus met, uh, met de, uh, tegenwoordig moet ik zeggen, de middenstand van het centrum. Het is niet meer de Hovel en Tilburgseweg, het is het centrum met de nieuwe manager, daar hebben wij contact mee. Daar gaan we volgende week over praten en de Goalsen krijgen, het ah, centrummanagement. Oké, okay. ja. dus, uh, dus, is... nee, we, dus ja. we, we werken nu samen met uh, de middenstand van heel het centrum. Um, en daar gaan we dus uh, weer een boekenmarkt en een kunstmarkt, net als vorig jaar, uh, mee organiseren. Maar daarnaast uh, kwam ook uh, Slager van Hest die kwam bij ons. En die vond het gewoon geweldig om een barbecue, een dorpsbarbecue te organiseren. Zeg maar uh, wat later op de zondagmiddag. En eigenlijk voelden we wel voor, want ja, het is ook s'avonds voetballen. Dus we hebben even erover getwijfeld, moeten we, moeten we het scherm wegzetten? Moeten we daar de voetbal ook bij pakken? Hebben we niet voor gekozen. We denken gewoon... Uh, dat moeten, moeten we gewoon niet doen. We kunnen er niet over zien wat, er dan, uh, wat de effecten daarvan zouden zijn. We kiezen dus voor wel voor die Dolphins Die gaat dus uh, duren tot 8 uur. Kunnen mensen op de uh, op Kloosterplein komen barbecuen. En hebben een extra jazzband, uh, de Big Tilburg Big Band, hebben uitgenodigd om tijdens de barbecue uh, te spelen. Nou, jazzmuziek is toch vaak uh, voor een breed publiek uh, heel uh, toegankelijk. En uh, ja, we het hopen het ook dat ook... Is er concurrent op die avond? Of? Nee, geen concurrent. Nee. We hebben er gewoon niet voor gekozen om dat ook te gaan doen. Nee, maar dat is gelijktijdig? Nee, dat komt later. Om negen uur begint oh, de wedstrijd oh, of zo. Dus wij doen het tot acht uur en we gaan niet tot twaalf uur s'nachts door. En hopen dat er nog mensen voetbal komen kijken. Want ja, er zijn al heel veel wedstrijden geweest. En mensen hebben toch een eigen plek en een eigen ding om die wedstrijd te zien. Daar gaan we ons niet op richten. Dus dat is een extraatje. Wat een extraatje ook is, eigenlijk is heel het festival begonnen met uh, het Regio Jeugdorkest. Ja. Uh, vanwege een, uh, het dubbelvallen van een afspraak van het de op die dag... Is, uh, kan het de jeugdorkest niet uh, spelen. En dat vinden we wel echt heel jammer, want... Niks mooier vind ik dan al die jonge mensen van die klassieke muziek uh, zien spelen. Uh, ik heb contact gehad met de Fontes Academie. Nu zijn er een eindexamenklas, een eindexamengroep van de Fontes. Die komen de muzikale stukken uit de musical komen ze brengen. De musical duurt normaal uh, twee uur en hun, hun hebben van die musical, de spooktrein, hebben ze een stuk van één uur gemaakt. En die komen nu in plaats van het regio orkest. Uh, uh, ...op het uh, Kloosterplein spelen. Ja, dus daar spelen. blijft kwaliteit staan. Dat ga ik vanuit, ja. Ja, ja. het is allemaal uh, eindjaarsstudenten eind, uh, eind van de Fons, Fontes Kunstacademie. Ja, zeker. Ja, het wel. wordt gepresenteerd, lees ik, door het uh, duo uh, Oma en Aal. Ja, dat klopt. Oftewel Marco Maas en Patrick van den Brand, hè? Uh, Ja, dat klopt. Die ja. hebben bij Tilburg Stahl, ja. hebben ook al een keer uh, die ja, presentatie gedaan... Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, wij denken dat we daar een goed uh, duo aan hebben. En daarnaast ja. komt er ook een koor, uh, samengesteld door uh, Louise Donker vanuit het factorium op het podium staan, zodat daar ook al wat uh, volume is. Hè? Ja. Kees, is zit een gouden greep geweest? Het, het, het dat ja, dit uh, Dat ja. Trek je hier, hiermee ook mensen uit uh, Tilburg? <coughs> of om, om, Dat ik verwacht al ik al zeker. Daar heb ik nooit ja? eigenlijk echt goed mm -hmm. uh, onderzoek naar gedaan hoor. Of blijft het een gooris onder Mm, ja Nou, ik, het valt me wel op dat er ongelooflijk veel mensen uit Golen uh, komen ja. meezingen en zo. En dat mensen er heel positief op zijn. En dat blijkt ook wel als er nieuwe initiatieven komen. Als ons slager gewoon komt van, goh, ze hebben een doos barbecue. Dat zijn toch van die dingen waaruit blijkt van, het leeft toch wel in Golen. Ja. En ik, wij doen het ook met name voor de Goorlse mensen. Ja. Tuurlijk, iedereen uit Tilburg en omstreken is welkom. Maar Golen moet er echt van genieten. Nou... Ik hoop dat het weer inderdaad mee zit, want ja, ik hoop dat, ja. het, 21 dat gaat je nee, pak nee, nee, spelen. Nee, nee, nee. Wanneer dan? Vrijdag 15 juni, ja, zaterdag Het, is van, zet, vrij, het ja. is van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni op het Kloosterplein in het hart van Goorle. Chef? Ja. ja. Ja, nou dat ah. ligt heel dicht bij midzomer. Eh. Ja, ja, dichtst, ja, je moet kiezen of de zondag erna of het ja. weekend ervoor. Dus oh ja. we hebben ervoor gekozen in verband met de kermis. Was ja. Dat de kermis. was de reden. Ja. We wilden niet gelijk met de kermis zitten. We hebben gewoon een paar andere. Goed, we zijn uh, <coughs> mooi geïnformeerd. Wij gaan eruit. Uh, Zoals ik al zei, hier zat een gretig gezelschap. Uh, we hebben gediscussieerd over uh, klimaatbeheersing. En wat daar allemaal bij hoort, want het is niet alleen maar klimaat, begrijpen we nou ook. Het zijn ook uh, ruiten en ramen. We zijn met elkaar in discussie gegaan over de afweging. Uh, uh, uh, ja, die uitgaven of cultuuruitgaven met Kees Verdaasdonk en met uh, Fons van Dijk hebben we gesproken over het uh, Midsomerfestival. En daarnaast daaromheen nog een hele hoop andere nieuwtjes. Nou, het was weer een interessante kring. Dit was Scholse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.